Joboot met het NOS-journaal laat het akkoord van de eurotop van vannacht mogelijk voorleggen aan de bevolking. Volgens de eerste minister van Europese Zaken denkt de regering serieus na over een referendum. In de komende weken wordt er over een besluit genomen. Tijdens de top is afgesproken dat er een nieuw verdrag komt tussen de 17 Eurolanden. Op die manier moet de schuldencrisis beter worden aangepakt. Groot-Brittannië, een belangrijke handelspartner van Ierland, wil niet meedoen aan het verdrag. De Britten vinden het onaanvaardbaar als Brussel meer macht krijgt. Op de Europese effectenbeurzen leidt het resultaat van de eurotop tot weinig beweging. De uitkomsten komen niet als een verrassing. Deze week werd al duidelijk dat de eurolanden een nieuw verdrag gaan tekenen. En dat Groot-Brittannië niet wil meedoen. De AX-index opende lager vanmorgen, maar de verliezen waren na een ruim een uur weggewerkt. Meer effect dan de eurotop heeft de laatste test voor de Europese banken. ING, dat voor de test slaagde, staat op winst. SNS-real, dat extra kapitaal nodig heeft, is in Amsterdam een van de grote verliezers. Het kabinet bezuinigt mogelijk miljarden meer dan tot nu toe werd aangenomen. Het denkt na over bezuinigingen van 6 tot 10 miljard euro, zeggen bronnen in Den Haag. Volgens hen betekent dat mogelijk dat er wordt nagedacht over beperking van de hypotheekrenteaftrek en het weghalen van geld bij de WW-uitkeringen. Tot nu toe werd uitgegaan van in totaal 18 miljard aan bezuinigingen. Beheerders van dijken en waterkeringen zijn extra waakzaam in verband met de hoge waterstanden. Door de combinatie van westerstorm en vloed dreigt op veel plaatsen hoog water. Vanmorgen is in Groningen de waterkering bij Termunterzeil uit Voorzer gesloten. En om 1 uur gaat de Hollandse IJsselkering dicht. Die ligt tussen Kapelle en Krimpen aan de IJssel. Rijkswaterstaat heeft voor vandaag hoogwater voorspeld in vijf van de zes kustsectoren. Dat komt ongeveer eens in de twee jaar voor als de waterstand drie of meer meter boven NAP stijgt. Het weer in het noorden nog bewolkt zijn en een enkele bui. In het zuiden geregeld zon, het wordt vandaag acht graden. Morgen droog, maar wel kouder. Dit was het NOS. Show. Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen files. Snelheidscontroles zijn aangekondigd op de A12 Utrecht-Arnhem. tussen Tussenknoopend Lunetten en Veenendaal... En de A28 Utrecht Zwolle, tussen de knooppunten Hoeverlaken en Hattermerbroek. Tot zover de verkeersinformatie. Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat service. De VZ adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken.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 En geen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 Oh, terwijl ik nu alleen maar denk ah. Wat zij is hier mijn wereld Zeg me wat je wil Sta er op het dezelfde van dezelfde Zeg me wat je wil Sta er op het dezelfde Ik neem je mee Neem je mee op reis Neem je mee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 Leef het ritme van Zandvoort, ook op tv. ZFM, Text TV, op kanaal 45. ZFM. Het is weer winter. En ook dit jaar is de winterse er weer. Koud, De hitlijst met de allergrootste winter aller tijden. En jij kunt hem samenstellen. Winter in America is cold. Ga nu naar winterse50.nl.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 In the sunshine, with the shades pulled down, people would. I 6.9 CFM CFM